Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dik Hark met het NOS journaal. Het verkeer heeft nog steeds veel last van het winterse weer. De problemen worden vooral veroorzaakt door slecht begaanbare linkerrijstroken en ongelukken. De bussen rijden lang niet overal. Busmaatschappijen raden reizigers aan eerst op de website 9292OV.nl te kijken. Voor het treinverkeer geldt nog steeds een negatief reisadvies. Er rijden in het hele land wel treinen, maar veel minder dan normaal. ProRail en NS roepen op om de trein te mijden, maar veel mensen trekken zich daar niets van aan. Schiphol adviseert reizigers thuis eerst op internet of teletext te controleren hoe laat hun vlucht vertrekt. Gestrande reizigers staan op Schiphol al uren in de rij om hun vlucht om te boeken. Vanmiddag gaat het opnieuw sneeuwen, verwacht het KNMI. PVV Tweede Kamerlid Raymond de Rooy wordt de Roon wordt de lijsttrekker van zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Almere. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders bekendgemaakt. In de Tweede Kamer is de 57-jarige de Roon belast met justitie. Voordat hij voor de PVV in de Kamer kwam was hij advocaat-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam. Eerder werd al bekend dat Tweede Kamerlid Schietse Fritsma lijsttrekker wordt voor de PVV in Den Haag. De PVV doet bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen in Almere en Den Haag mee. De Russische Spijker-aandeelhouders Antonov doen niet mee in het nieuwe bot dat autofabrikant Spijker op Saab heeft gedaan. Dat meldt een Zweedse krant. Daarmee zou een belangrijke hindernis voor een overname van Saab zijn weggenomen. Naar verluid heeft Saabs moederbedrijf General Motors het eerdere bod afgewezen vanwege betrokkenheid van de Russische investeerders. 14-jarige zeilmeisje Laura Dekker zal binnen enkele dagen onder begeleiding terugkeren naar Nederland, zegt de Raad voor de Kinderbescherming. Laura werd op Sint-Maarten gevonden nadat een mevrouw haar had herkend had, en de politie had gebeld. De politie had een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd nadat Laura vrijdag als vermist was opgegeven. Het weer, het blijft winters. Vanochtend schijnt geregeld de zon, maar vooral langs de kust komen ook enkele sneeuwbuien voor je. ligt rond of net boven nul. Later in de middag en vanavond gaat het vanuit het zuiden weer enige tijd sneeuwen. Dit was het.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 Zo! Ik het, nou weet ik nou, het, Nou weet ik het waarom ik die uh, kerstperiode altijd zo leuk vind. Nou. Ja, dan zie je al die kerstmutsen weer rondlopen. <laughs> nou, helemaal, helemaal, helemaal geweldig. Helemaal goed. Ja, toch? Welkom bij de derde laatste uur van uh, Sanford op zaterdag. Met uiteraard nog een hele hoop kerstmuziek. Waaronder deze die we juist rijden van John Lennon. En Happy Christmas, war is over. Ja, mocht je was nou. Het maar waar. Ja, mocht je nou om vijf uur nog steeds uh, niet genoeg kerstmuziek gehad hebben. Heb je morgen ook nog een kans? Er zijn namelijk de kerstconcerten in de protestantse kerk. Oh, wat gaat daar allemaal gebeuren? Vanaf drie uur is er in de protestantse kerk een kerstzamenzang. Dat is gewoon een hoop gezelligheid en kerstmuziek. En wie gaat dat voorzitten, om het zo maar even te zeggen? Ik durf het niet te zeggen. Weet je niet? Heb ik hier te pakken? Heb je me? Ja, oké, helemaal goed. Even uh, wachten misschien. Ja. Keer, dan. Dat doen we gewoon even gezellig. De Stichting Classic Concert. Oké, okay, ja, die organiseren het. Ja, dat begrijp ik wel. Maar wie gaat er zingen? Wie gaat er allemaal zingen? Uh, hmm. Het Zandvoorts mannenkoor. Onder leiding van uh, Wim de Vries. En het Zandvoorts vrouwenkoor onder leiding van uh, Ed Wertwijn. En Toos Bergen, die uh, verzorgt ook nog van alles uh. Het begint allemaal om uh, drie uur in drie uur... de protestantse kerk. De toegang het is uh, natuurlijk weer gratis. Helemaal gratis, maar, maar denk wel aan een uh, bijdrage. Wel weer een, uh, een open schaalcollectie aan het eind van het concert. Kijk, gewoon lekker gul geven. En je kan ook nog mee uh, naar een uh, kerstmenu in uh, Café Neuf trouwens. Voor 27,50 euro. 50. Speciaal menu moet je wel van tevoren even voor opgeven zijn. Inmiddels uh, ruim uh, 20 mensen. ...die zich daarvoor opgegeven okay. hebben. En dan gewoon met z'n allen na het kerstconcert... ...gewoon gezellig en eten, eten. Café Nuf. Bidè. Even kijken hoor, wat hebben we nu weer klaarstaan. Oh ja, dit is even... ...ja, is niet echt kerstmuziek, maar pas wel een beetje in die tijd. Pas wel lekker in de sfeer van vandaag. Uit de jaren 80, Phil Collins en Soul Studio.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 Muziek, als ik deze, deze muziek hoor, Jos, moet ik altijd meteen weer denken aan de grootste familie van Nederland, de Kelly Family. <laughs> nou, hij is in ieder geval wel lekker. Dat is nou echt in kerstweren komen zo op de zaterdagmiddag, toch? Ja, dat is gewoon uh, echte kerstmuziek. Ja, en ik uh, ga mensen ook weer uh, misleiden natuurlijk door het uh, verhaal dat ze na afloop van de klassieke concerts in de protestantse kerk lekker kunnen gereden in Café Nuf. Nee, daarvoor moet je bij een andere club zijn. Dan moet je bij Jazz in Zandvoort zijn en dat is in de krocht ook in, aanstaande zondag. In de krocht. Dat begint dan wel om half drie en ja. dan heb je inderdaad na afloop uh, recht op een, uh, nou, een etentje bij Nuf. Een vijfgangen menu staat daar dan voor je klaar. Oké, moet je wel voor betalen. Moet je even vooropgeven. 27 euro en 50 eurocentjes. Exclusief de drankjes die je daar nog nuttigt. Vijf gangen, hè? Vijf gangen voor die prijs. Geen geld. Flink menu. Dat dacht ik wel. En Jess in is trouwens Sira Rosé te gast. Oké. Dus ja, dat moet een hoop gezelligheid worden. Jonge Clement is natuurlijk ook weer met zijn trio aanwezig. Dat moet helemaal goed komen. Hoop gezelligheid, ook daar in Kissveren natuurlijk. Dus is gewoon een gezellig weekend ervan maken hier in Zalvoort. Met vanavond de sprookjeswandeling. En uiteraard ook de dieren van Sunparks die aanwezig zijn met Herder Daan. Dus die die. On, diertjes. de uh, die... Uh... Dat, wat, wat, oh ja, je kan die microfoon <laughs> niet pakken. Dat is waar ook. Daar hangt niks meer aan. <laughs> Het zal maar met je kerstboom gebeuren in één keer. Ja, kom dan... je thuis, geen bal meer aan die boom. Kom waarschijnlijk door, poes je mouw, kom je schouw. Ja, zit die, die weer in iets de boom. <laughs> In ieder geval gaan wij weer een plaatje voor je draaien. En dat is er eentje van Dusty Springfield. Ook wel eentje die een beetje in deze tijd van het jaar past. Naar ja. het einde van het jaar. Een plaatje van een weer vele jaren geleden. Destijds was het niet een al te grote hit. Maar wel lekker om weer eens terug te horen. Hier is In Private. your time Zijn we altijd extra vrolijk zo bij CFM. En tweede kerstdag zijn gewoon eigenlijk bijna alle uitzendingen gewoon live te beluisteren op CFM. Dus luister ook tweede kerstdag. Nou, er is van alles te doen in het Center van Het Heeft allemaal te maken natuurlijk met de sprookjeswandeling. We gaan eens even naar het Center van Zalvoort. Naar collega Roy van Beuringen. Roy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik was net op de kerstmarkt. En uh, op het uh, Kerkplein in, uh, ja, hier natuurlijk in het geweldige sneeuwige Zandvoort. En uh, ik was eigenlijk op zoek naar Herderdaan, maar ik kan Herderdaan nergens uh, vinden. Onze geitenbreier. Want, uh, onze geitenbreier, inderdaad. Want, uh, ja. hij, was, uh, hij is met zijn, uh, ja, zijn kinderen van Sunpark Zandvoort, om het zo maar te zeggen, de geitjes natuurlijk. En uh, de schapen en zo, uh, naar, uh, naar het dorp gekomen. Ja, en die komen te staan op het kerkplein, begrijp ik dat goed? Ze staan er al. Ze staan er al, alleen uh, Herderdaan is voetsie. Uh, Daan zit ergens aan de Gluwijn. Ja, die, dat zou wel denk ik wel. Maar uh, Herderdaan um, ja, heeft uh, gezorgd in ieder geval dat er een uh, hoop, uh, hoop uh, dieren van Sunpark Zandvoort uh, staan. En um, ja... Ze zijn natuurlijk allemaal ingeënt voor de kuurkort Dat uh, kunnen we wel vertellen, denk ik. Ja, ja, dat is uh, niet heel uh, onbelangrijk. Maar het ziet er wel allemaal heel erg uh, gezellig uit om maar een sfeerimpressie te geven. Mensen kunnen zoals Van Maris, zijn in het eerste uur, uh, heel veel leuke dingen doen. Een kaart kopen voor 2,50 bij Bruna Zandvoort. Tot de uh, openingstijd, dus tot 6 uur, kunnen ze dat nog doen. En dan kunnen ze van allerlei leuke activiteiten meemaken in het dorp. En waaronder ook uh, ja, een kerstal uh, op het uh, kerkplein. Zorg door de Herder Daan, die er nergens is, helaas. Ja, dat dus wordt al gevraagd waar Herder Daan is, maar. <laughs> Oké, okay, nou in ieder geval uh, zitten de terrassen een beetje gezellig vol, uh, Roy? Uh, de terrassen. Ja, het begint, uh, om maar positief te blijven, het begint uh, uh, te komen, denk ik. Uh, ik denk dat het vanavond uh, best wel, net als vorig jaar, want vorig jaar waren we natuurlijk bij, met 4 hè. In de muziektenten zonder wij live twee uur uit. En toen was het helemaal vol met kinderen. We de oliebol op van uh, Harry. Maar uh, ja, dit jaar uh, denk, mag het wel een succes worden. scandals is trouwens ook heel erg leuk, versierd met de allerlei ke leuke kerstdingen. Oh, Herder Daan is daar. Ik loop even naar Herder Daan en dan geef ik gewoon de telefoon even aan hem. Ja, dat is helemaal goed, uh, Roy. Herder. Goedemiddag. Hey, Herder Daan, goedemiddag. Welkom in de uitzending bij CFM. Hallo, goedemiddag. Ja, jij, jij bent van uh, Sunparks en jullie, hebben, jullie doen mee uh, dit jaar aan de sprookjeswandeling. Ja, gezellig hè. Hoe is dat zo uh, ontstaan, Daan? Ja, door de, de organisatie werden we, werden we gebeld en gemaild... om vr te vragen als hij uh, onze dieren wil uh, neerzetten bij hier op het Kerkplein. Okay. En toen uh, hebben ze ons gevraagd uh, om het te doen. Uh, doen we. Een leuke initiatief in ieder geval, uh, Daan. Ja. Jij staat er daar uh, vanaf nu en tot hoe laat ben jij nog aanwezig daar op het uh, Kerkplein met al jouw dieren? Tot, uh, negen ja, buiten, tot negen uur. Ja, Tot negen uur. Tot negen uur? Ja. Oké, okay, ja, ik hoor allerlei mensen om je heen die, die, die wat te vertellen hebben. Willen ze allemaal op de radio komen? Dat kan ook hoor. Allemaal, allemaal collega's van me. Allemaal, allemaal collega's van je? Nou, ja. laat ze eens even horen, even kijken of ze wel aanwezig zijn daar op het Kerkplein. Even een, een kerstplaatje bijvoorbeeld, een kerstliedje. Ja, dat een kerstliedje is wel zingen. Nee, dat willen ze niet, dat durven ze niet hier ook. Nee? Ja, dat is weer een beetje minder dan, hè? Hans durft niet te zingen. Ja, ik heb wel gezongen. Ja, uh, ik heb net gezongen al, hoor ik net. Ja, ik, ik we, we, we, we we we hebben wij niet gehoord? Ja, ik hoor wat, ik hoor wat. Hoor je, Het was okay, ook weer nee. snel over. <totstut> ja. Ja, joh. Maar ja. Hey, maar het is heel gezellig hier, lekker druk wordt het hier al. En iedereen moet uh, naar, naar, naar Salford toe komen, naar het centrum. Ja, gezellig. Ik hey, daar genieten van. Ja, is goed. Ik Dank. zal, je, ik zal je Roy weer teruggeven. Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel, oh. hè. Hoi. Hoi. En dat was herdoordaan natuurlijk. <totstut> Oké, okay, Roy van Buringen, jij staat uh, op het Kerkplein. Ja. En daar hebben we ook een mooi café, Café Koper. Ja, klopt. En uh, ja, die zijn weer een van de organisatoren van de Christmas uh, Carols. Zou ook even naar binnen gewoon lopen? Ja, loop even, loop even naar binnen en eens even kijken of uh, onder meer uh, of bijvoorbeeld Maaike bereikbaar is. Maaike Koper. even kijken of uh, Maaike er is. Het is dus aardig uh, druk in uh, café uh, kopen. Ja, zo moet het en, ook uh, natuurlijk, is... op zo'n dag. Zo'n mooie dag. Kerst weer. Ik ga even vragen, hoor, een moment. Wie is ja. ja, dat is goed. Maaike komt net uh, binnen. Ik ga Maaike even geven. Ja, dat is helemaal goed. Dankjewel, Roy. Hoi. CfM aan de telefoon. Hey, Maaike, goedemiddag. Welkom hier in de uitzending bij CfM. Hallo. Hallo, je bent live op de radio. Mooi. En we hebben gehoord dat jullie weer de Christmas carols gaan doen. Ja, ja, ja. We gaan vanavond, uh, zal ik even naar een rustig plekje lopen, want het is gezellig druk, want er kan gebrand binnen. We gaan vanavond in de muziektent op uitnodiging van de organisatie van de sprookjeswandeling. Alvast een voorproefje geven van onze kerstzang. En dat betekent dat we van half zeven tot zeven uur uh, allemaal uh, gezellige kerstliedjes gaan zingen. Oh, helemaal goed onder begeleiding van Nuska uh, Sass, onze, onze dirigenten, en uh, Henk Holstein op piano. Dat is uh, vanavond op het uh, muziekpaviljoen? Ja, in het paviljoen. Reuze spannend voor ons. Normaal treden we gewoon op binnen de, binnen de grenzen van Café Koper. En nu treden we helemaal op in het muziekpaviljoen. Wow! Ja, ja, mooi, hè? Helemaal gezellig, Mike. Hè? En we hebben gisteren geoefend, dus we gaan het best doen. Het gaat helemaal goed komen. En je hebt het ook over de kerstzang. Dat is waarschijnlijk op kerstavond? of? Ja, kerstavond. Dat is bij ons voor hier op het plein. En, uh... ...op het terras, want daar hebben we natuurlijk de kacheltjes branden en op het plein de vuurpotten. En dan gaan we weer dingen voor een goed doel, voor de Stichting Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland. Uh, we verkopen boekjes met liedteksten, in ruil daarvoor krijgt iedereen een Glaasje Kluwen en die zijn boekje koopt. Niet vervelend. Ja, precies. En de opbrengst daarvan gaat naar de, het, de Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland... ...die de stille armen in onze regio bijstaan. Een goed initiatief. En hoe laat gaat dat beginnen volgende ja. vrijdag? Om negen uur. Donderdag. Donderdag. Ja. avond om negen uur starten wij met nu zij het welkomen uiteraard. Ja. Oké, okay, nou iedereen is van harte welkom. Het gaat naar het goede doel, het geld wat ingezameld wordt. Ja. Hé hey Maaike, geniet van deze avond. Gaan we doen. De sprookjeswandeling. Ja, dus zo moeten we dat met z'n allen doen in Soundfort natuurlijk. Het is een mooi wintersfeertje hier. En uh, voor mijn neus staat een levende kersttaal. Dat is werkelijk prachtig om te zien. Dus uh, ik zou zeggen, komt allen. Geniet ervan. En dank je wel voor je toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, dag. dag. De kerst is, hoor je op ZFM ZFM Bells pops of popstels ring Making spirits bright Oh, what fun! Voor jullie zijn de studio's al altijd aan het verbouwen. Ik dus zie nog een... kabels vliegen. Ja, kabels vliegen. En, uh... Beeldschermen vallen. Ja, dit is gewoon uh, een gezellige... Nee, Sorry. Nee. <laughs> om het zomaar maar even te zeggen. Nou, op vele verzoek draaiden we om de Jingle Bell Rock. Lekker meegezongen toch? Ja, ook. toch een leuk plaatje. Ja, uh, dat dat leuk. dacht ik wel. Hey, heb jij je, je kerstgroet al doorgegeven, Jaap? Nee. Voor, uh, op C.F.N. Tekst.TV? Nee, wat, sorry? Dat maakt het zelf. Oh ja, kijk. Die <laughs> macht heb jij dan weer, ja. hè? Die macht heb jij dan weer. Nou, uh, jullie niet, Maar je kan hem wel gewoon doorgeven. En dan uh, plaats CFM op uh, CFM Text TV. Het is Stuur zo makkelijk, hè? e-mail naar... kerstgroet-apenstaartje-zfm-zandvoort.nl En dan staat hij gewoon de volgende dag al uh, op Text TV. Oké. Okay. Kerstgroet-apenstaartje-zfm-zandvoort.nl Ik geen uh, gepeperde rekening van ons. Nee, we doen Hele het helemaal nou, gratis. De servers voor de luisteraars die, luisteraars en kijkers natuurlijk, moet ik dan zeggen, die, uh, die CFM het afgelopen jaar gesteund hebben. Want zonder jullie geen CFM. Zo is het ook, ja. Zo is het ja. net. Dat mag wel een keer gezegd worden zo aan het eind van het jaar. En over het eind van het jaar gesproken, dan komt het nieuwe jaar eraan, hè? 2010. En weet je wat er dan in 2010 gebeurt? Nou, uh, geen idee. Helemaal geen idee. Dan bestaat CFM 20 jaar. 20 jaar al en dat gaan wij vieren vanaf 9 februari. Dat is precies de dag Jaap, dat we 20 jaar bestaan. 9 februari. En dat gaan we vieren met een, met een receptie waarbij waar, bij, je ja, uitgenodigd bent als je van tevoren even aanmeldt. Laat ik het zo <lacht> zeggen niet heel Sanford komt dan uh, kan je CFM ook wel weer sluiten want uh, ja, dat kan dan de penningmeester niet betalen Deze is meteen weer klaar dat, dat is ook weer zo maar wel gezellig als uh, de kinderen van uh, CFM uh, daar aanwezig zijn voor de rest van het jaar nog allerlei andere activiteiten maar daarover hoor je uh, de komende periode veel meer op CFM is goed Okay. Dan blijven we de, gewoon luisteren. Oké, okay. <laughs> nou uh, ik had. Uh, oh ja, ik had die, die klaar staan. Dat is waar ook. Ik denk wat had ik nou klaarstaan. Uh, wat hadden we nou? Hier is uh, Whitney Houston en de Million Dollar Bill.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 Volgens mij is dit nog altijd een van de meest gedraaide kerstplaten. Deze van Mariah Carey. Volgens mij wel inderdaad. En all I want for Christmas is, is you. you. Nou, hoe koud zou het zijn op het gasthuisplein? Nou, er zitten natuurlijk nu een aantal mensen daar. Staan ook een aantal mensen daar uh, te luisteren naar CFM. Welkom, goedemiddag trouwens. Dus dadelijk uh, krijgen we entertainment voor you na vijf uur ook uh, vanaf het uh, gasthuisplein te beluisteren. En uh, wat gaat er nou allemaal gebeuren? Ja, Alle snoeren want worden aangesloten wat snoeren natuurlijk. Het moet wel zo meteen klaar zijn om vijf uur voor de show die daarna gaat volgen. En uh, ja, jij had nog een berichtje hè, over de babbelwagen. Want ja, uh, die hebben vanavond uh, weer een... Uh... Vanavond hebben ze inderdaad weer een bijeenkomst om acht uh, uur. In Hotel Faber, kostverloren straat nummer 15. En dat alles gaat dan over het thema de Noordbuurt in Zandvoort. Tom uh, Drommel is de persoon die je met de foto's meer over deze buurt kan vertellen. Om een klein overzicht te kunnen houden is aanmelden dan wel vrijwillig verplicht... En dat kan bij Marcel Meijer op 06-1585-2736. Of een e e mailtje nog even sturen naar info En dan kan je er gewoon bij zijn vanavond. Vierplaats in uh, Hotel Faber. Hè? Hotel Faber, Kostverlorenstraat nummer 15. En de aanvang is om uh, 8 uur. Oké, okay, maar je kan vanavond natuurlijk ook gewoon gaan genieten van de winterwandeling. De sprookjeswandeling hier in het centrum van Sanfoort. Een vraag aan iedereen op Gassersplein: It may be cold outside, ik denk het wel.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 Long as me nou, zoals so als ik zo naar het weerbericht laatste, kan er vanavond know, nog wel om Sonne en dan wat sneeuw vallen. Dus let it snow. snow, let it snow, let it snow. begrepen dat er vanavond inderdaad kans uh, is. En dat het uh, morgen waarschijnlijk zo goed als zeker weer gaat sneeuwen. En er wordt er weer dus nou... een uh, sprookjeswandeling in ieder geval vanavond, die we hebben vanaf uh, 6 uur in het centrum van Zandvoort. Het begint allemaal om 6 uur. dus En duurt tot half negen. En uh, muziek op de terrassen, muziek uh, bij het muziekpavillon en in de kerk. En uiteraard ook nog een kerstman, sprookjesfiguren, een poppenkast musical. Een en ga We gaan zomaar door een kersthal met onze eigen kerstherder. Nee, onze geitenbreien, Dan Leverts. Dan Levert. En lekkere kluurwijn voor de volwassenen. Uiteraard wel tegen betaling. Nou, je kan ook nog op de foto met de kerstman. En uh, uiteraard ook met een van je favoriete sprookjesfiguren. Kom verkleed als je dat wilt en geniet mee. Dit unieke evenement is voor jong en oud. Vanaf zes uur dus. En uh, iedereen is van harte welkom om mee te genieten van de Kerstsfeer hier in Zandvoort. Een hoop, hoop gezelligheid staat er inderdaad op het programma. En ook morgen natuurlijk nog in de, in de kerken en in, in de krocht. Ja, we hebben twee kerstconcerten hè? Ja, twee jazz in Zandvoort is in de, de kerstsfeer in de krocht. En dat zal om half drie beginnen. En om drie uur in de protestantse kerk een kerstzamenzang. Van de stichting Klesje Concerts. Nou, geniet lekker van de muziek en van de gezelligheid rondom de kerst. En CFN doet daar uiteraard aan uh, mee. En hier is uh, de single van de Patchel Boys en Suburbia.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 Volgens mij hebben we vandaag weer voldoende kerstmuziek gedraaid. Ik denk het wel, op Zelfde zaterdagmiddag bij de zoveel...